Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een corona-blaastest zit er voorlopig niet in, dat meldt RTL Nieuws. Bij GGD Teststraat in Amsterdam hoorden sommige mensen na zo'n blaastest dat ze geen corona hadden... terwijl ze later toch wel besmet bleken te zijn. De GGD heeft daarom besloten om tijdelijk te stoppen met de dingen. Het was eigenlijk de bedoeling dat de blaastesten de komende maanden ook in de rest van het land ingezet zouden worden. Afgelopen nacht zijn agenten weer druk in de weer geweest met illegale feestjes. In het dorpje Rittem in Zeeland werden twee mensen opgepakt en kregen dik 80 feesthangers in een bunker een boete. In de duinen van Zandvoort waren ruim 100 jongeren aan het feesten. Agenten hebben de feesthangers daar naar huis gestuurd. Hij gaan niet schaatsen in afgesloten gebieden in Reden in Gelderland. Die oproep doet de politie nadat acht reën, gisteren schrokken, van die schaatsers en het ijs oprenden. Een van de dieren belandde in een wak en verdronk. Een ander dier raakte gewond en moest worden afgemaakt. En de laatste winnaar van de Elfstedentocht, Henk Angenent, laat het er niet bij zitten. Ook al komt er geen officiële Elfstedentocht. Hij gaat toch met zijn broer en een paar vrienden proberen om vandaag de tocht der tochten te rijden. Bijna 200 kilometer dwars door Friesland. We zijn altijd met een groep, eh, elke keer fietsen we hem eh, eigenlijk op de tweede Pinksterdag. Ja, en, en dan gaan we natuurlijk schaatsen. Dus we hebben altijd gezegd, van, eh, we gaan hem een keer, eh, we willen toch een keer schaatsen met z'n allen. Nou ja, goed. Die kans is nu... Eh, Enigszins mogelijk, dus uh, gaan we dat gewoon doen. Het is inmiddels 24 jaar geleden dat de Elfstedentocht voor het laatst werd gereden. Vorige week liet de organisatie weten dat het straatfestijn echt niet mogelijk is in deze coronatijden. En het weer nog vandaag opnieuw zon en helder. Het is wel wat minder koud dan de afgelopen dagen. Max 0 graden in het noorden, plus 5 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Met nu. ZFM Jazz.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 En we gaan dan luisteren naar zijn vertolking van het beroemde nummer Take 5. 5 door het orkest van But Schenk. My Fanny Valentine. Hebben wij ooit gehoord of laten horen? De vertolking zoals die is opgenomen door Toet Tielemans.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 Angelo verploegen, Rolf Delphos doet mee Jan Menu, Peter Beets op de piano, Marius Beets op de bas en Jos Patrotska op het slagwerk. Blue shuffle à la jerk. De Bates Brothers gaan we nu naar Mr. Gregory Porter. En dat nummer draag ik op aan alle mensen die aan huis gekluisterd zijn omdat ze niet naar buiten durven, volgevaarlijk of omdat ze niet naar buiten mogen vanwege allerlei uh, medische maatregelen. Uh, Gregory Porter die heeft een, uh, een CD opgenomen met alleen maar Nat King Cole-nummers. En uh, wij gaan luisteren naar zijn vertolking van Nature Boy. and mm -hmm.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 And my only love.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 music music Dat was het dan voor vandaag. ZFM Jazz, vandaag samengesteld en gepresenteerd helemaal in het teken van Valentijn. Samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Volgende week zit een collega van mij hier weer om twee uur jazz te draaien. Uit een uh, rijke collectie, zoals die al jaren wordt uh, uh, ver vertoond op deze center. Tot de volgende keer. We stoppen met uh, Jimmy Smith. Dag.